Poirot liet zich zonder heel veel bezwaren overhalen, nam hoogst voldaan naast Lady Yardley plaats en begon goede maatjes te worden met de kinderen. Het duurde niet lang of ze waren met z'n allen aan het stoeien en met de luidruchtigste spelletjes bezig. Vous êtes bonne mère, zei Poirot met een complimenteuze buiging toen de kinderen onder spartelend protest door de strenge gouvernante werden weggeleid. Lady Yardley streek even haar weerbarstige krullen weg. Ik aanbid ze, klonk het met een trilling van emotie. En zij u wederkerig en terecht. Weer maakte Poirot zijn lichte buiging. Toen luidde er een grond ten teken dat wij ons voor tafel dienden op te knappen... en we stonden op om naar onze kamers te gaan. Op datzelfde moment kwam de butler binnen met een telegram op een presenteerblad... dat hij Lord Yardley aanbood. Deze rukte het formulier open met een woord van verontschuldiging. Bij het lezen verstrakte zijn blik. Met een ontevreden uitroep reikte hij het telegram daarna aan zijn vrouw. Hij wierp Poirot een blik toe. Eén ogenblikje, monsieur Poirot. Ik geloof dat ik u niet onkundig mag laten. Het is een seintje van Hofberg... Hij meent een gegadigde voor de steen te hebben gevonden. Het is een Amerikaan die morgen met de boot weer weg moet. Daarom stuurt hij een mannetje vanavond om de steen te halen. By Jove, als dat eens wat mocht worden. De woorden lieten hem in de steek. Lady Yardley had zich namelijk afgewend... en hield het telegram nog altijd in de hand. Met diep, doordringend stemgeluid zei ze... Maar George... Ik wilde toch zo dat je het de diamant behield. Het is al jarenlang familiebezit. Ze wachtte even als hoopte ze nog een antwoord te zullen krijgen. Doch dat bleef achterwege... ...zodat haar gelaat scherpere trekken aannam. Ze haalde haar schouders op. Ik moet me nu gaan verkleden. Ik geloof dat ik het beste doe de steen nog eens voor de laatste maal te dragen. Ze trok een grimas tegen Poirot toen ze vervolgde... U moet weten dat het een van de lelijkste colliers is die u zich kunt voorstellen. George, er was altijd van plan een paar stenen te laten overzetten, maar daarvan is het nooit gekomen. Toen verliet ze het vertrek. Een half uurtje later waren wij drieën weer in de grote salon bijeen, in afwachting van de komst van Lady Yardley. Het was al een paar minuten over etenstijd. Opeens hoorden we het ruisen van zijde. Lady Yardley verscheen in de deuropening. Een stralende verschijning in een lange, schitterend glanzende avondjapon. Om haar ontblote hals vlamde een stralenkrans. Zo stond ze even, met haar hand aan het kostbare halssnoer. Aanschouw het offer dat ik breng, zei ze opgewekt. Haar vrolijke humeur had ze terug. Wacht even, dan draai ik ook de bovenlichten aan. Dan kunt u zich nog beter verlustigen in de lelijkste pronk van heel Engeland. De schakelaar bevond zich buiten de deur. Toen zij er met haar hand naar reikte, geschiedde werkelijk iets volkomen onbegrijpelijks. Opeens gingen alle lichten uit, zonder voorafgaande waarschuwing. De deur sloeg dicht met een klap en van buiten de salon klonk een luide, gerekte gil van een vrouw. Mijn hemel, riep Lord Yardley, dat was moorden. Wat is er aan de hand? We stormden in het donker op de deur af en botsten door de duisternis allemaal tegen elkaar op. Het duurde even voor we wisten waar we de deur konden vinden. Wat een schouwspel ontrolde zich voor ons oog. Lady Yardley lag bewusteloos op de marmeren vloer met een bloedrode striem om haar hals. Daar waar het collier had gehangen en klaarblijkelijk was afgerukt. Toen wij ons over haar heen bogen, niet zeker of zij dood zou zijn of levend, sloeg ze haar oogleden op. De Chinees, fluisterde ze met moeite. De Chinees, door de zijdeur. Met een vloek sprong Lord Yardley overeind. Ik liep met hem mee met een weeggevoel van schrik. Dus weer een Chinees. De zijdeur in kwestie was maar klein. In de hoek van de gang. Slechts een paar meter verwijderd van het toneel van het drama. Toen wij ervoor stonden slaakte ik een kreet. Daar, vlak op de drempel, lag het schitterende collier. Kennelijk weggeworpen door de dief. Weggeworpen tijdens de paniek van zijn overhaaste vlucht. Ik graaide ernaar met een gevoel van grote opluchting. Daarop slaakte ik een tweede kreet. ...die door Lady Yardley werd overgenomen. Want midden in het collier... ...zag ik een groot hiaat. De morgenster ontbrak. Dat vervaart alles, herde ik. Het waren dus geen gewone dieven. Het was hun alleen maar om de grote diamant te doen. Maar hoe kon die kerel hier binnenkomen? Door deze zijdeur. Maar die zit altijd op slot. Nu niet... Schudde ik ontkend, kijk maar. Ik deed haar als sprekende open. Toen ik dat deed, dwarrelde er iets naar de grond dat ik snel opraapte. Het was een stukje geborduurde zijde. Het moest van een Chinees gewaad zijn afgerukt. Hij is in zijn haast om weg te komen, tussen de deur blijven haken met zijn kleren, verklaarde ik. Snel, snel, hij kan nog onmogelijk ver weg zijn. Maar we speurden en zochten vergeefs. In het pikenduister had de dief gemakkelijk zijn weg kunnen vinden naar de vrijheid. Met grote tegenzin keerden we terug. Lord Yardley stuurde een van de bedienden onmiddellijk naar de politie. Lady Yardley, heel handig geassisteerd door Hercule Poirot... die in zulke gevallen in bedrevenheid voor geen dame honden doet... voelde zich voldoende bijgekomen om ons het hele verhaal te kunnen doen. Net wilde ik de bovenlichten aandraaien vertelde Lady Yardley... toen ik van achteren door een man werd besprongen. Hij rukte me het snoer met zoveel kracht van mijn hals... dat hij mij met een smak achterover op de grond trok. Toen ik viel, zag ik hem door de zijdeur verdwijnen. Ik zag aan zijn staart en kledij dat het een Chinees was. Ze zweeg met een rilling. Op dit ogenblik verscheen de Butler. Hij fluisterde wat tegen Lord Yardley... De heer van Firma Hofberg, milord. Hij zegt dat u hem verwacht. Ook dat nog, riep de burggraaf verstoord. Ik zal hem wel moeten ontvangen, denk ik, maar niet hier. Mullings, laat hem maar in de bibliotheek. Ik nam Poirot terzijde. Uh, luister eens even, mijn waarde. Uh, zou het niet verstandiger zijn als wij tweeën maar weer naar Londen terugkeerden? Hoe kom je op dit idee, mijn waarde, Hastings? vroeg hij. Kijk eens, ik kuchte even, de situatie is hier niet beter op geworden. Ik bedoel maar zo, je vertelt Lord Yardley dat hij zich op jou moet verlaten en dat de hele boel dan wel in orde zal komen. Je komt hier en dan verdwijnt de diamant zelfs vlak voor je eigen neus. Dat is waar, stemde Poirot enigszins onder de indruk toe. Dat leek me nu niet bepaald op een van mijn meest eclatante overwinningen. Deze opvatting van de gang van zaken bracht mij een glimlach op de lippen, maar ik hield voet bij stuk. Nu je, neem me niet kwalijk, de zaak vrijwel in de pastij hebt laten vallen, uh, lijkt het me de elegantste oplossing, maar eens als de weerlicht te verdwijnen. En de maaltijd dan? Die ongetwijfeld voortreffelijke maaltijd, waarvan ik me zoveel had voorgesteld? Het kunstwerk van de chef de cuisine van Lord Yardley. Nu verloor ik volkomen mijn geduld. Wat heeft dat nu te beduiden? Poirot heeft zijn handen ten hemel. Mon dieu, dat komt omdat hier te landen gastronomische belangen met misdadige onverschilligheid worden behandeld. Er is bovendien nog een andere reden waarom we er goed aan doen zo spoedig mogelijk in Londen terug te zijn. Heen voort. En wat is die reden, mon ami? De tweede steen, de avondster. Ik fluisterde. Die van Miss Marvel. Nu, wat zou dat? Snap je dat dan niet? Deze afwezigheid van elk begrip maakte me bepaald boos. Wat scheelde er vandaag aan zijn anders zo vlijmscherp vernuft? Nu ze er één hebben, zullen ze ook ongetwijfeld de tweede te pakken willen krijgen. Tja, riep Poirot uit die nu een stap achteruit deed en mij bewonderend beschouwde. Daar sta ik van te kijken. Je praat als een orakel, mijn waarde. Stel je eens voor dat ik daaraan nog geen ogenblik had gedacht. Maar daarvoor hebben we nog alle tijd. Het is vrijdag pas volle maan en geen dag eerder. Ik schudde in twijfel mijn hoofd. Die volle maantheorie liet me zo koud als ijs. Ik kreeg in ieder geval mijn zin bij Poirot en het resultaat was dat we vlug vertrokken met achterlating van een briefje met verklarende verontschuldigingen voor Lord Yardley. Mijn plan was meteen door te gaan naar het rits en aan Miss Marvel mee te delen wat er gebeurd was. Maar Poirot sprak over dat denkbeeld zijn veto uit, volhoudende dat het morgenochtend vroeg genoeg zou zijn. Ik stemde met tegenzin toe. De volgende ochtend maakte Poirot nog alles behalve aanstalten om uit te gaan. Ik begon te veronderstellen dat hij, na de mislukking van zijn begin, kennelijk een zwaar hoofd had in de voortzetting van de hele zaak. In antwoord op mijn overredingspogingen betoogde hij met buitengewoon helder verstand dat de bijzonderheden van de roof op Yardley Chase nu al uitvoerig in de ochtendbladen waren verschenen, zodat we de Rolfs hoegenaamd niets nieuws zouden kunnen vertellen. Weer stemde ik met tegen zijn toe. De hierna volgende gebeurtenissen... ...stelden mijn voorgevoelens echter volkomen in het gelijk. Tegen twee uur ratelde de telefoon. Poirot luisterde enkele ogenblikken en zei toen kortaf... Bien, j'y serai. Hij hing de horen op de haak en keerde zich tot mij. Wat denk je ervan, mon ami? Hij zag er half beschaamd, half geagiteerd uit. Nu is ook de diamant van Miss Marvel gestolen. Wat zeg je me daar? riep ik uit, opspringend van mijn stoel. Waar blijf je nou met je volle maan? Poirot was hoogst teleurgesteld. Wanneer is het gebeurd? Vanmorgen, zeggen ze. Droevig schudde ik mijn hoofd. Had nou maar naar mij geluisterd. Je ziet dat ik het nog zo mis niet had. Dat schijnt inderdaad zo te zijn, mon ami, zei Poirot op voorzichtige toon. Maar schijn bedriegt vaak, dat weet jij ook wel. Toen we in een taxi naar Drits snorden, brak ik mij het hoofd over het innerlijke raadsel van dit hele geval. Dat denkbeeld van de volle maan was verduveld handig. Daardoor vestigde iedereen zijn aandacht op de vrijdag... ...en vergat daardoor aan de dagen ervoor te denken. Jammer dat ook jij daar niet aan gedacht hebt. Mavois, zei Poirot luchtig. Hij had zijn onverschilligheid volkomen teruggekregen. Een mens kan niet aan alles tegelijk denken. Ik kreeg met hem te doen... Hij had altijd zo geducht het land bij ieder soort van mislukking. Kop op, troostte ik hem. Volgende maal beter geluk. In het rits werden we terstond binnengelaten bij de directeur. Gregory Rolfe zat daar al met twee lieden van Scotland Yard. Een bleke secretaris zat recht tegenover hem. Rolfe knikte ons toe toen we beiden binnentraden. Wij komen er wel achter, zei hij. Maar het is iets ongelooflijks. Hoe de kerel het lef heeft gehad, snap ik niet. Enkele ogenblikken waren voldoende om ons met de bijzonderheden bekend te maken. Mr. Wolf had precies om 11:15 uur het hotel verlaten. Tegen half twaalf was een heer die als twee druppels water op hem geleek voor het loket verschenen en had het juwelendoosje uit de hotelkluis opgevraagd. Hij had zijn handtekening op het ontvangstbewijs gezet en nog nonchalant de opmerking gemaakt. Het lijkt niet helemaal op mijn gewone handtekening, maar ik bezeerde mijn vingers daarnet aan het portier van de taxi. De secretaris had toen even geglimlacht en alleen maar gezegd dat hij weinig verschil kon zien. Rolf had toen hardop gelachen. Hoe het zij... Laat me niet als boef oppakken bij deze gelegenheid. Ik heb namelijk van een Chinees drijfbrieven gekregen... en het slimste van alles is dat ik ook wel een beetje op een Chinees lijk. Iets aan mijn ogen misschien? Toen heb ik hem eens goed aangekeken, vervolgde de secretaris... en toen zag ik ook wat hij bedoelde. Zijn ooghoeken stonden iets naar boven, net als bij een oosterling. Ik had het nooit eerder opgemerkt. De duivel zal je halen, kerel! Donderde Gregory Rolf hem toe... ...terwijl hij zich naar hem toe boog. Zie je daar nu soms iets van? De man keek hem scherp aan en schrok. Nee meneer, bij u merk ik volstrekt niets. En er viel ook werkelijk geen enkel spoortje... ...van Osters karakter op het brede gezicht van Rolf waar te nemen. De man van Scotland Yard ja, bromde... ...wat een brutale jongen. Dacht dat zijn ogen hem wel eens konden verraden... ...en pakte daarom de koema liever zelf bij de horens om alle wantrouwen te ontzenuwen. Hij hey, moet u het hotel hebben zien verlaten, meneer... en toen eilings naar boven zijn gestapt om zijn slag te slaan. Nog iets van het juwelenkistje gevonden? vroeg ik. Dat hebben we in de gang van het hotel teruggevonden. Alleen de grote diamant, de avondster, was eruit. We zaten elkaar stom verwonderd aan te kijken... Het hele geval leek zo volkomen onwerkelijk. Veerkrachtig sprong Poirot overeind. Ik kan u hier tot mijn spijt niet behulpzaam zijn, zei hij met wat teleurstelling in de klank van zijn stem. Staat u mij toe, madame, even te bezoeken? Ik weet niet beter of zij ligt te bed. De schok is te groot voor haar geweest, legde Rolf uit. Mag ik dan misschien... U even apart nemen, monsieur? vroeg Poirot. Maar natuurlijk. Binnen vijf minuten was Poirot weer terug. Kom aan, mon ami, riep hij. Nu even naar het postkantoor, gauw een telegrammetje verzenden. Aan wie? Lord Yardley. Hij sneed iedere verdere vraag af door mij bij mijn arm te vatten en me mee naar buiten te nemen. Kom aan, kom aan. Ik weet hoe miserabel je je voelt door deze hele geschiedenis. Jij zou je misschien in mijn plaats beter hebben gedragen. Bja, bja, bja, bja, ja. we praten er niet meer over, eerst maar eens lunchen. Tegen vier uur kwamen we weer op Poirot's kamer. Er rees uit een diepe leunstoel de gestalte van Lord Yardley, die hier blijkbaar had zitten wachten. Hij zag er verwilderd en afwezig uit. Ik heb uw telegram gekregen en ben toen direct hier naartoe gekomen. Ziet u, ik ben ook even bij Hofberg langs gegaan en die weet hoe genaamd niets van die kerel van gisteravond. En evenmin iets van zijn telegram aan mij. Denkt u dat. Poirot maakte een afwerend gebaar. Mille excuses. Ik ben het zelf geweest die dat telegram verzonden heeft, en die kerel die u bedoelt, had ik afgehuurd. U? Maar waarom? Waarvoor? De burggraaf sputterde enigszins machteloos. Mijn bedoeling was de ontknoping van het drama wat te bespoedigen, verklaarde Poirot een en al welwillendheid. Ontknoping te bespoedigen? Mijn hemel, riep Lord Yardley uit. En mijn krijgslist er volkomen, vervolgde Poirot opgewekt. Daarom doet het mij zo buitengewoon veel genoegen, Miload, u op dit ogenblik uw steen wederom ter hand te kunnen stellen. Met een theatraal gebaar toverde hij een flonkerende diamant tevoorschijn. Het was werkelijk een schitterende briljant. Dat, dat is de morgenster, hijgde Lord Yardley. Daar begrijp ik niks meer van. Niet, vroeg Poirot. Komt er ook niet op aan. Gelooft u mij, het was noodzakelijk dat de steen gestolen werd. Ik beloofde u dat ik ervoor zou zorgen dat het kleinood voor u behouden bleef. En die belofte heb ik gestand gedaan. Sta mij toe daaromtrent een klein geheimje te bewaren. Ik bid u, breng mijn hulde over aan Lady Yardley en zegt u haar vooral dat het mij zo buitengewoon grote voldoening schenkt haar de diamant terug te kunnen bezorgen. Wat treffen we een prachtig weer voor de tijd van het jaar, vindt u niet? Bonjour, my lord. Eén en al glimlach drentelde de wonderlijke kleine man naar de deur en boog de burggraaf naar buiten, voordat deze wist wat hem overkomen was. Mijn vriend kwam toen zachtjes in zijn handen wrijvend naar me toe. Poirot, zei ik. Ben ik helemaal van lotje getikt of hoe zit dat? Niet helemaal, mon ami. Maar zoals gewoonlijk wandel je geestelijk in de mist. Van wie kreeg je die steen terug? Uit handen van Mr. Rolf. Rolf? Met wie? De dreigbrieven. Die rare Chinees. Het stukje in de mode dat was allemaal het werk van meneer Rolf. Die twee diamanten, die zo wonderbaarlijk veel gelijkenis met elkaar vertoonden... ...bestonden alleen in zijn romantische verbeelding. Er is in werkelijkheid maar één diamant, mon ami. Oorspronkelijk in het bezit van de Yardleys, maar zit het een jaar of wat in dat van Mr. Rolf. Hij heeft vanmorgen de zogenaamde roof gepleegd in het hotel... Door een beetje grimmen bij zijn ooghoeken te smeren. Ik moet een keer beslist eens in een film zien optreden, want het is een rasacteur. Maar waarom zou Rolf in zijn hemelsnaam zijn eigen diamant moeten stelen? vroeg ik perplex. Oh, om meer dan één reden. In de eerste plaats omdat Lady Yardley ongedurig werd. Lady Yardley? Je moet begrijpen dat zij zich in Californië wel erg eenzaam heeft gevoeld. Haar echtgenoot zocht toen elders zijn vermaak. Mr. Rolfe was verbazend knap met een ontzaggelijke romantische air. Maar, au fond, is dit heerschap een en al business. Hij vrijde dus met Lady Yardley en pleegde vervolgens chantage. Ik heb haar gisteren zover gekregen dat ze alles heeft bekend... Ze bezwoer me dat zij alleen maar wat onhandige dingen heeft gedaan. En dat geloof ik ook onvoorwaardelijk. Maar ik twijfel niet of Rolf had brieven van haar... die gemakkelijk op een voor haar bedenkelijke wijze konden worden uitgelegd. Zij schrok terug voor het denkbeeld van schandaal... en echtscheiding en het afstaan van haar kinderen. Daarom heeft ze gedaan wat hij vroeg. Ze had geen geld van zichzelf... ...en liet zich een glazen imitatie van het juweel in de handen stoppen... ...in ruil voor het origineel, dat naar Rolf verhuisde. Ik werd al dadelijk getroffen door de coïncidentie bij het opduiken van de zogenaamde avondster. Alles kwam dus terecht. Lord Yardley werd later weer zijn oude zelf. Maar toen verscheen het dreigende denkbeeld dat hij de steen te gelden wenste te maken. Het bedrog zou dan eindelijk eens aan het licht komen... Zij heeft toen zonder twijfel in wanhoop alles aan Rolf geschreven. Deze was net in Engeland aangekomen. Hij, met zijn romantische fantasie, stelde haar volkomen gerust. Hij zou wel een middeltje bedenken waardoor alles op zijn pootjes terecht kwam. Hij beraamde een dubbele diefstal. Op die manier zou hij tweeerlei doelen kunnen bereiken. Hij zou de dame in kwestie kalm houden en tot zwijgen brengen. Ze mocht eens alles aan haar echtgenoot willen oplichten. En hij zou bovendien nog de verzekerde som van 50.000 pond toucheren. Aha, dat was je vergeten. En tenslotte zijn diamant nog hebben ook. Lang niet gek bekeken. Op dat moment kreeg ik mijn kans. De komst van een deskundige diamanthandelaar wordt aangekondigd. Lady Yardley doet wat ik dacht dat ze onmiddellijk zou doen. Zij ansineert een diefstal, nog veel beter dan ik had gedacht. Maar Hercule Poirot let alleen op de feiten. Wat heeft er in feite plaats? De dame in kwestie draaide het licht uit, smeet de deur in het slot... slingerde haar collier de gang in en zette het op een gillen. De grote diamant had zij er al uitgehaald. Maar ze zagen het collier toch om haar hals hangen... Protesteerde ik. Neem me niet kwalijk, monami. Ze hield haar hand juist voor dat gedeelte waar wij het hiaat zouden hebben bespeurd. Het was verder kinderspel om een stukje Chinese zijde van tevoren tussen de zijdeuren te stoppen. Natuurlijk heeft Rolf zijn eigen juwelenroof in elkaar gezet... ...zodra hij van de diefstal op Yardley Chase had gelezen. Hij speelde zijn rol meer dan voortreffelijk, dat moet ik zeggen. Wat heb je in z'n hemels naam tegen hem gezegd? Vroeg ik dodelijk nieuwsgierig. Ik heb hem eenvoudig verteld dat Lady Yardley haar man volkomen in vertrouwen genomen had... en dat ik gemachtig was de diamant in handen te krijgen... en dat, als hij me de steen niet onmiddellijk ter hand stelde, de politie zou ingrijpen. Ik voegde er nog een paar leugentjes aan toe. De eerste, de beste die me in de gedachten kwamen... Hoe het zij, hij smolt als was onder deze behandeling. Ik overdacht de zaak even. Je was toch niet helemaal fair tegenover Miss Marvel. Die is nu haar steen kwijt, zonder eigen schuld hoegenaamd. Ah, uh, zei Poirot volkomen harteloos. Wat een pracht van een reclame heeft ze niet gekregen. Dat is het enige waarom zo'n tippe wat geeft. Die andere vrouw is totaal anders... Bonne mère, très femme. Jawel, zei ik, wat aarzelend en met moeite op dit punt Poirot's oordeel over vrouwelijke eigenschappen medevoelend. Het was dus Rolf die de dreigbrieven in Duplo verzonden heeft. Pas du tout, antwoordde Poirot levendig. Ze kwam op advies van Mary Cavendish mijn raad vragen in haar dilemma. Maar. Toen hoorde Lady Yardley van jou dat haar vijandin Mary Marvel haar voor geweest was. Toen veranderde ze van tactiek en klamte ze zich vast aan iets wat je haar zelf hebt zitten vertellen, Monami. Een paar vragen waren voldoende om mij de zekerheid te verschaffen dat jij haar over die dreigbrieven het eerst hebt gesproken. Niet, zei jou. Ze pakte de gelegenheid aan die jij haar zo welwillend hebt geboden. Dat kan ik niet geloven, riep ik uit, pijnlijk getroffen. Si, si, mon ami. Wat jammer dat jij zo weinig aan psychologie hebt gedaan. Ze zei toch tegen jou dat ze al die brieven verscheurd had? Oh la la la la la. Nooit zal een vrouw een brief verscheuren als het niet strikt noodzakelijk is. Zelfs als het veel verstandiger zou zijn. Dat is allemaal prachtig. ...zei ik met een gevoel van opkomende drift... ...dat ik moeilijk de baas kon blijven. Maar jij hebt mij dan toch maar een raar figuur laten slaan... ...van begin tot eind. Het is al machtig aardig om me achteraf... ...alles uit de doekjes te winden... ...maar ik vind dit geen manier van doen tegenover mij. Je was zo verbaasend goed op streek, mijn waarde. Ik kon het niet over mijn hart krijgen... ...jouw luchtkastelen ontijdig te vernielen. Ontijdig? Ben je dit keer niet een beetje te ver gegaan? Mon dieu, mon dieu, waar wint je je toch over op? Om niets. Nu heb ik er schoon genoeg van. Ik liep de deur uit die ik met een klap achter me dichtgooide. Poirot had me gewoon in mijn hemd gezet. Ik besloot hem nu een lesje te geven. Het zou lang duren voor ik hem dit kon vergeven.